5 uur. Dit is Radio 1. met Tim Overdik. Met straks in het NWS Radio 1 Premier Rutte over de afgeluisterde telefoon van Angela Merkel en er is een tentoonstelling over Hollands politiek activisme in Rusland. Nu eerst het nws kanaal. Gert Kluk. De grote brand in Leeuwarden is ontstaan toen er iets misging met een losse gaskachel in een kledingwinkel. Een medewerker was bezig met de kachel en een gasfles toen er een steekvlam vrijkwam. Daarop vloog kleding in de winkel in brand.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 Rutte reageert op de onthullingen dat de telefoon van Merkel mogelijk is afgeluisterd door de Amerikanen. De premier sluit niet uit dat de affaire ter sprake komt op de Europese top. Zelf heeft Rutte geen indicatie dat hij wordt afgeluisterd. Zo'n 180 etsen die verkocht werden als werk van de kunstenaar Anton Heiboer... zijn hoogstwaarschijnlijk vals, dat zegt het Openbaar Ministerie. Er is onderzoek gedaan, eh, technisch onderzoek gedaan... Eh, door het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam. En die zijn tot de conclusie gekomen dat eh, de werken... inderdaad hoogstwaarschijnlijk niet van Anton Heiboer zijn. De 180 etsen werden aangeboden door de Amsterdamse kunsthandelaren Simon en Knubben. Volgens hen zijn de werken gemaakt in de Haarlemse periode van Heiboer.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 Een topclub als Paris Saint-Germain zegt voor 20 miljoen euro te zullen worden aangeslagen door de Franse Belastingdienst. En Lille-OSC in het noorden van Frankrijk voor bijna 5 miljoen. En dat geld heeft die club niet zeggen ze. En daarom dreigt simpelweg een faillissement. Een Bulgaarse vrouw heeft tegen de politie gezegd dat ze de moeder is van Maria. Het blonde meisje dat vorige week werd gevonden bij een politieinval in een Grieks-Roma-kamp. De Roma stelt zij later dat ze het meisje geropteerd hadden. De echte moeder zegt dat ze een paar jaar geleden in Griekenland een baby kreeg. Omdat ze niet genoeg geld had om het kind te onderhouden... liet ze het achter bij een andere Roma-familie. De buitenlandse student die vanochtend zwaar gewond werd gevonden... bij een hek in Maastricht is buiten levensgevaar. De student van 20 werd vanochtend vroeg op camerabeelden ontdekt... door een beveiliger van het bedrijf op een industrieterrein. Hij heeft waarschijnlijk enkele uren met zijn hoofd tussen de spijlen gezeten... zegt de politie van Maastricht. Hij gaf aan dat hij veel had gedronken gisteravond... omdat hij zich uh, niks meer kan herinneren van wat er is gebeurd. En wij hebben het vermoeden dat hij in dronken toestand... Uh, ja, eigenlijk in het hek is gevallen, zeg maar. Het weer, morgen enige tijd regen. En er waait een stevige zuidoostenwind. En het wordt smiddags 15 tot 18 graden. S'avonds in het zuidoosten meer regen. Zaterdag geregeld zon. Dan wordt het 16 tot 19 graden. En zondag weer regen en een stevige wind, 14 tot 16 graden. En er is het nodig aan de hand op de Nederlandse wegen, ons spaan Ja, er zijn veel ongelukken gebeurd en dat maakt een drukke avondspits. Vooral rond Amsterdam, maar ook in het zuiden. Het begon allemaal met een ongeluk op de A8 bij Zaandam. Nou, de weg is daar weer vrij, maar er staan nog wel behoorlijke fieders. Vooral op de A10 west naar Zaanstad. Tegelijkertijd was er ook een ongeluk op de A10 Zuid naar Amersfoort. Bij het Amstel Business Park zijn nu nog drie rijstroken dicht. En dat veroorzaakt 10 kilometer file vanaf Slotermeer. Andere problemen in het zuiden op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Daar was de weg een tijd lang dicht na een ernstig ongeluk. De weg is nu weer vrij. Nog wel file staat er vanaf knopend Ewijk tot aan knoopend Paalgraven 10 kilometer. De omleiding die liep via de A15 van Nijmegen naar Gorkum. En daar is helaas een ongeluk gebeurd. Tussen Echtold en Tielwest staat inmiddels 7 kilometer file. En die groeit snel. En dan de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moordijk 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht na een aanrijding. En op de A20 naar Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil. De linkerrijstrook is dicht.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 NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. De zes over vijf, goedemiddag. De Duitsers worden bozer en bozer en bozer over het afluisteren... van Merkels telefoon door de Amerikanen. Premier Rutte en zijn collega's die praten erover vandaag in Brussel. Ik begrijp dat de Duitsers ook zelf zeggen uh, dat er geen 100% zekerheid is. En die zekerheid gaan we zoeken in Brussel. Want daar begint vanavond dus die EU-top. Premier Rutte is geschrokken van het nieuws over het afluisteren... maar hij waarschuwt voor snelle conclusies. Eerste feiten op tafel. We hebben hier te maken met bondgenoten. Uh, misschien is het goed dat we eerst eens precies weten wat er aan de hand is. Als we al die feiten op tafel hebben, dat we dan de vervolgstappen zetten. En nogmaals, los daarvan, maar daar wel mee samenhangend... is de kwestie van het mogelijk afluisteren van mijn Duitse collega. En dat is natuurlijk volstrekt uh, uitgesloten dat dat gebeurt. En dat is zeer ernstig. Rutte wil dus nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen tegen de Verenigde Staten... maar oud-premier in België Guy Verhofstadt, nu Europarlementariër, is veel stelliger. Guy Verhofstadt, leider van de Liberalen in het Europese parlement. Er wordt hier gezegd, eerst de feiten kennen laten we nog niet oordelen over de Amerikanen. Wat vindt u? Ik moet zeggen dat er alle dagen wel een feit naar boven komt. Waarom is men dan zo voorzichtig? Ik heb, ik heb de indruk dat zij... Ja... Uh, absoluut de, de, de goede samenwerking met de Amerikanen niet willen uh, verstoren. Maar ik denk niet dat je de goede samenwerking met de Amerikanen onder druk zet door gewoon uh, ja, op, uh, voor je rechten op te komen, voor de bescherming van het privéleven van de Europese uh, burgers. Want het kan niet dat zonder welkdanige toelating ook alle gegevens, of het nu bankaire gegevens zijn, internetgegevens zijn, persoonlijke gegevens zijn, zomaar worden gecontroleerd. Uh, en dat zogezegd om het terrorisme te bestrijden, terwijl we toch wel goed weten dat er massa van die gegevens daar helemaal niet nuttig voor is. Al dus, Kiever Hostad, in gesprek met Tijn Cd, zegt Tijn, het is een kopstuk natuurlijk, in het Europese parlement deze Verhofstadt, die maakt eigenlijk een beetje gehakt van wat Rutte zegt. Ja, inderdaad, Rutte. Je hoort hem zeggen. Eh, Eerste feiten op een rij. Ja, en dan hoor je Verhofstadt. En die zegt, ja, de feiten. Elke dag horen we een nieuw feit. Hoeveel bewijs heb je nou eigenlijk nodig? Sneert Verhofstadt. Nou, extra pikant is eh, toch een beetje dat Rutte en Verhofstadt... politieke familie zijn. Verhofstadt is leider van de liberale eurofractie... waar ook Rutte's VVD deel van uitmaakt. Nou, hoe dan ook. Politici als Verhofstadt... willen dus vanavond actie van de regeringsleiders. Maar ja, je hoorde het net Rutte ook zeggen... Eh, ik denk toch, zeker ook in Rutte, eh, dat men toch een beetje voorzichtig... en op de vlakte blijft. Ze zullen toch wel over die afluisterschandalen gaan, gaan hebben vanavond? Nou, als het klopt hè, dat Merkel is afgeluisterd... Euh, nou, dan zal zij dat, euh, lijkt mij, zeker op tafel leggen. De woede is ontzettend groot. Nou, volgens traditie mag zometeen eerst Martin Schulz... de voorzitter van het Europese parlement... de regeringsleiders toespreken. Nou, zijn parlement roept nu op om SWIFT... het, het akkoord met de Amerikanen en de euh, tussen de Amerikanen en de Europeanen... over het uitwisselen van jou en mijn bankgegevens... om dat akkoord op te schorten. Nou, dat is nogal wat. Jullie zijn nu... Aan zet, zal parlementsvoorzitter Schulz de regeringsleiders vanavond voorleggen. Nou, je merkt het, de druk neemt toe. Op de achtergrond is er wel degelijk een Europees-Amerikaanse expertgroep aan het werk. Over die afluisterkwesties wordt onderhandeld. Nou, en volgens ingewijden verloopt dat heel erg stroef... en stellen de Amerikanen zich ronduit agressief op. Het punt is, voor Europeanen is privacy een burgerrecht... Pardon. Maar de Amerikanen kijken daar eigenlijk heel anders tegenaan. Ja, en uh, de discussie zal vanavond zeker gaan over... moet Europa zich laten dicteren door wat de Amerikanen juist achten? Ik denk, hier komen ze nog wel toe aan een ander onderwerp... dat hoog op de agenda staat. Het verdrinkingsdrama bij Lampedusa. Dat stond er ook hoop, uh, hoog op de agenda van een goed debat? Ja, deze agenda die uh, wijzigt eigenlijk permanent. Hè, uh, afhankelijk van de actualiteit. Uh, het zou inderdaad eerst over digitale economie gaan. Toen ineens uh, migratiedrama's als Lampedusa. Nu met de afluisterschandalen weer hoog op de agenda. Ze zullen het uh, officieel morgen pas gaan hebben over Lampedusa-achtige drama's. En hoe Europa dat kan voorkomen. Met een beter gezamenlijk Europees uh, asiel- en migratiebeleid. Ik denk toch eerlijk gezegd dat het vanavond al aan bod zal komen. Want ja, Italianen... Uh, Maltesers, eh, Bulgaren, die allemaal nu enorm kampen met problemen, die zullen dat eh, zo snel als mogelijk eh, willen agenderen. En eh, ja, regeringsleiders als Rutte en eh, uit andere Noord-Europese landen, die hebben eigenlijk helemaal geen zin in die discussie. Die zeggen, ja, eh, je moet gewoon in eigen land orde op zaken stellen. Maar ik denk toch dat die Italianen vooral op deze top echt om heel veel meer gaan vragen. TSD Brussel, dankjewel. Onrust in de huisartsenwereld, de zaak in Tuitjordhorn, waar een huisarts zelfmoord pleegde nadat hij op non-actief werd gesteld, doet vragen oproepen over wat wel en wat niet kan rond de levensbeëindiging van patiënten. De huisarts zou tegen de regels in een zeer hoge dosering morfine en dormicum aan de patiënt hebben gegeven. Josephine Trehi, op bezoek bij een huisarts in Streefkerk, gaan huisartsen nu ook anders werken? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik kan me ook wel voorstellen als je met zo'n geval te maken krijgt... in je beroepsgroep, dat je denkt... Uh, doe ik het zelf wel allemaal goed en krijg ik straks niet uh, inspectie op mijn dak? Nou, inderdaad. Vooral gezien het feit dat we niets weten. Uh, we weten niet of, de, of er normaal gereageerd is... of dat er een, een, een volkomen normale arts was... of dat hij rare dingen gedaan heeft. We weten helemaal niks. We krijgen de vreemdste verhalen om onze oren. Het belangrijkste nu is dat de inspectie op geen enkele manier... duidelijkheid geeft wat er gebeurd is... En uh, dat is een van de oorzaken, dat is eigenlijk de grootste oorzaken dat we zo onrustig zijn. Daarbij lijkt het er voor ons op dat er een te goede naam en faam bekendstaande collega... zomaar openbaar aan de schandpaal genageld is zonder dat er überhaupt onderzoek is geweest. Laat staan een uh, proces en veroordeling. En dat is... Daar bent u echt kwaad over, hè? Ja, dat is, nou, dat is niet zo gek. Het is uh, letterlijk tegen het, uh, het onschuldsprincipe... Dat is een, een iets uit de, uit de, gewoon uit de rechten van de mens. Dat is een, een, een, een, uh, de Nederland heeft dat ondertekend, de verklaring van de rechten van de mens. En het onschuldpresumptie staat daarin. En dat wil zeggen, niemand is schuldig tot hij schuldig bewezen is. Denkt u dat zijn zelfmoord er ook mee te maken heeft? Nou, dat weet ik niet, daar kan ik niks van zeggen. Dat weet ik echt niet. Weet u wat u moet doen? We staan, ondertussen staan we in uw apotheek, ja. want u heeft een apotheek hier aan de praktijk. Weet u wat u moet doen in zo'n situatie waarin die huisarts terecht is gekomen? Ik weet meestal wel wat ik doen moet. En als ik het niet weet, dan heb ik uh, onder de knop van mijn telefoon collega's zitten die het wel weten. Uh, we hebben hier een goed functionerend uh, consultatief palliatief netwerk... die ik gewoon kan bellen, het geheel voorleggen... en over het algemeen weten ze door de telefoon meteen te vertellen wat ik doen moet. Uh, of ze stellen er nog wat vragen bij, of ze komen even kijken, uh, dat kan ook. Deze huisarts uh, is uiteindelijk bij hem thuis. Ze is heel veel uh, morfine gevonden, Dormicum... Mag ik dat eens zien? Heeft u dat hier ook allemaal? Hij had zelfs ja, heliumgas in huis en ik noemde dat er straks en toen moest hij heel erg lachen. Ja, dat heb ik niet, want ik nooit van gehoord dat ik heliumgas in huis heb. Het is wel zo dat het uh, op de site van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie staat als een mogelijkheid om uh, jezelf je eigen leven te beëindigen. Een heliumtent om je hoofd heen doen. Maar dat is niet iets wat je in een apotheek kan krijgen? Nee, ik zou niet weten hoe je in helium komt als ik heel eerlijk ben... Uh... Maar het is zeker niet bij een apotheek, nee. Een apotheek aan het huisarts ook niet. Dit is mijn morfinekast. Je ziet het, het is een klein kastje. Gewoon een keukenkastje, eigenlijk. Waar twee uh, planken vol staan. Met vol staan uh, wat morfine spul in staat. En ik heb zeggen en schrijven: 20 ampullen morfine liggen. Van 10 milligram per stuk. Die huisarts schijnt heel veel daar in huis van gehad te hebben. Ja. Verrast u dat? Ja, <laughs> ik heb het niet. Je ziet wat je ervan nodig hebt. Oh ja, niet, uh, het zijn nog dus zes flesjes. Oh, nee. Tien ampullen zitten er in één doosje en ik heb in twee zitten er in mijn koffer. En verder heb ik uh, gewoon twintig ampulletjes in huis. Hoe komt die daar dan aan? Ik weet, ik weet niet hoe een niet-apotheekhoudend huisarts als een morfine komt, als ik heel eerlijk ben. Ik ben er wel apotheekhoudend. Tim, ik ga zo richting Rotterdam, want daar heb ik afgesproken met wat co-assistenten... die dus nog uh, co-schappen moeten gaan lopen, ook bij huisartsen. Ook een onderdeel van het verhaal over Tuitjenhoorn, de co-assistent... die opmerkte dat deze huisarts uh, dingen deed die dus niet volgens de regels waren. Tot later, Jos straks in Rotterdam. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Terwijl de regeringen van Nederland en Rusland elkaar steeds in de haren zitten... reikt de oude generatie politieke activisten uit Nederland... jonge collega's uit Rusland de hand. Een tentoonstelling over Nederlands politiek activisme... in de jaren 60, 70 en 80 in Moskou... vertelt hoe het er toen aan toe ging in ons land. Er hangen posters en er is video te zien en audio te horen... in de hoop natuurlijk dat de jonge garde in Rusland er een graantje van meepikt. David-Jan Godvraag ging er kijken. Het zijn Dolomina's. de jonge en voornamelijk pH-loze dames... Zijn zeer een tentoonstelling van Nederlands activisme in de jaren 60, 70 en 80 in Moskou. En wat zie je daar? Bijvoorbeeld foto's van demonstraties van de feministische beweging in de jaren 60 in Nederland. Bijvoorbeeld wij vrouwen eisen en een spandoek daarop op een foto. Niet onder, maar naast de man, al zijn ze er ondersteboven van. Een jonge bezoekster. Een uh, tentoonstelling over Nederlands activisme in Moskou. Wat moeten we daar nou van denken? Ik denk dat het heel interessant is. Het is heel belangrijk voor ons. Want als het alleen een Russische project is, komen veel Een internationale tentoonstelling lokt nu eenmaal meer publiek. Want als het alleen over de Russische situatie zou gaan, dan zouden er weinig mensen uh, komen. En nu kunnen ze ook zien wat er over de grens gebeurt. En dat maakt het interessanter. Denk je dat de huidige. Generatie Russische activisten hier iets van op kan steken. Of course, I think like in Netherlands you have much more freedom. Ja, dat is heel belangrijk, zegt ze, want uh, we kunnen nu zien wat er in andere landen mogelijk is, waar de regels en de wetten niet zo streng zijn en waar niet zo hard wordt opgetreden tegen activisten. Dus we kunnen zien wat er mogelijk is en dat op onze eigen uh, situatie van, uh, van van toepassing verklaren. Een aantal affiches van de kraakbeweging. Op de jaren 80 wonen is een recht zie ik staan geen woning, geen kroning. Dat heeft betrekking op de kroning van koningin Beatrix. Katja Sokolova, de inrichter van het Nederlandse deel van de tentoonstelling hier. Dat is alleen maar origineel materiaal. We hebben daar niks aan veranderd. Ook originele stemmen en geluid. Wat concreet zouden huidige activisten in Rusland kunnen leren van de activisten in Nederland in de jaren 60, 70 en 80? ja dat ludieke activisme de uh, traditie van activisme die wel uh, invloed heeft op de maatschappij maar wel uh, conceptueel blijft en uh, kunstzinnig blijft uh, ja ik weet niet te leren want de Russen doen het zelf ook. In 1969 in zaken publieke onderwijs van sabotage en andere niet militaire zendersvormen het woord is aan de heer van Duin. Meneer de president, mijn uitsluiting. Rol van Duin, een van de Bekendste activisten mogen we wel zeggen uit de jaren zestig in Nederland. Als we nou eens kijken naar een mogelijk verband... Hè, tussen Nederland en Rusland, euh, activisme... Uh -huh. dan zou het bijvoorbeeld kunnen hebben over Greenpeace. Yeah. Euh, een schip aan de ketting, 30 activisten in, uh, in een politiecel. Yeah. Is dat verband te leggen? Nou ja, dit is natuurlijk een sortement van politiestaat... met een, een heel erg rechtsregime. Het is... Nog, misschien nog net niet uh, dictatoriaal of totalitair... maar het, het koerst daar wel akelig dicht naartoe. Zo gaat het van de Dolomina's naar de Pussy Riot. En dan komen we uit op de Nederlandse snelwegen. Wijland zwaar waar staan de files? Ja, wonderlijk allemaal. Het is een drukke avond, Spits, met veel ongelukken. Van herfstvakantie is eigenlijk niets te merken. De grootste problemen die zien we aan de zuidkant van Amsterdam. Op de A10 Zuid naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij het Amstel Business Park. Er staat 10 kilometer file vanaf Slotermeer al op de A10 West. En drie rijstroken zijn voorlopig dicht. Gaat dan wel drie kwartier duren. En op de A15 zien we een andere lange file van Nijmegen naar Gorkem na een ongeluk tussen Ochten en Tiel West 11 kilometer. Het is 19 over vijf. We gaan naar Frankrijk. Want uit protest tegen harde belastingmaatregelen... hebben Franse voetbalclubs besloten om te gaan staken. Een heel weekend lang. Correspondent Frank Renaud, wat houdt die maatregel precies in? Nou, de rijkste Fransen moeten 75% belasting gaan betalen... over alles wat ze meer verdienen dan een miljoen euro per jaar. Dat is een plan van de socialistische regering... inmiddels aangenomen door de Franse Tweede Kamer. En onder die maatregelen vallen natuurlijk nogal wat voetballers, topvoetballers in Frankrijk. Maar die gaan die belasting niet zelf betalen. De clubs worden aangeslagen. En zij zeggen, in totaal moeten wij straks 44 miljoen euro... aan extra belasting op tafel leggen. Dat is te veel, dat kunnen we niet. En daardoor komt de hele voetbalsector in gevaar... inclusief de 25.000... Mensen die daarin werkzaam zijn. Want hoe erg worden deze toch wel goed verdienende voetbalclubs getroffen? Nou, ze hebben zelf berekeningen gemaakt. En de verschillen zijn wel heel erg groot. Een topclub als Paris Saint-Germain bijvoorbeeld, die wordt het allerzwaarst getroffen. Die moet de helft van het totaalbedrag gaan betalen. 20 miljoen hebben ze uitgerekend. Maar die club heeft natuurlijk een rijk land als Qatar als eigenaar. Dus daar is dat eigenlijk geen probleem voor, die 20 miljoen. Anders ligt het bij een club als Olympique Marseille. bijvoorbeeld. Die moet 5 miljoen euro betalen. En die zegt, ja, daardoor komen investeringen die wij wilden doen in gevaar. Ze dus wilden bijvoorbeeld een nieuw stadion bouwen in, in Marseille. En dat wordt heel moeilijk, zegt de club. Het noordelijke Lille... Moet 5 miljoen ook gaan betalen, bijna. En die zeggen simpelweg, dat hebben we niet. Als we dat inderdaad moeten gaan betalen, dan gaan we failliet, zo simpel is het. Want het is natuurlijk niet mogelijk om het door te berekenen aan voetballers... die belasting over hun salaris betalen. Nee, dat mag niet, want dat heeft de regering expliciet gezegd. Het zijn de clubs die het moeten gaan betalen. En bovendien, de voetballers zouden dan niet meer naar Frankrijk komen. Dat was de grote angst van de clubs bij de eerste bekendmaking van de maatregelen. Toen werd er inderdaad gezegd, die, die, die voetballers zelf, net zoals uh, filmsterren bijvoorbeeld, die moeten het gaan betalen. Toen is de regering gaan denken, dan hebben ze gezegd, nou, dan slaan we de voetballers niet zelf aan, dan slaan we de clubs aan. En het was een reden voor Departieu om naar het buitenland te gaan, naar België. Maar voetballers, dat gaat natuurlijk niet, hè? want daar gaan ze dus staken in een weekend. Wanneer? Het laatste weekend van november, vrijdag 29 november tot zondag 1 december... stond ook nog een topwedstrijd dat weekend op de agenda. Paris Saint-Germain tegen Lyon. Maar die gaat dus niet door. De stadions blijven wel open. Het wordt een soort open dagen voor het publiek... waarop dat publiek geïnformeerd wordt over het waarom van die acties. Ja, maar Frank, dat is nog ver weg, zo'n stakingsweekend. Zo stakings kan dat conflict nog door onderhandelingen worden opgelost? In theorie wel. Er wordt volgende week nog gesproken ook met president Hollande. De socialistische president. Uh, daar staan die belastingen natuurlijk hoog op de agenda. Maar de regering zegt, die belastingmaatregelen zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer. Die gelden voor iedereen. Voetbalclubs zijn niet anders dan anderen. Die moeten ook hun steentje bijdragen. En, zegt de regering ook, die clubs moeten niet zo hard moord en brand schreeuwen. Want er geldt een maximum. Ze hoeven nooit meer te betalen dan 5% van hun jaaromzet. Dus het lijkt erop dat er een padstelling is. En als dat zo blijft, dan wordt het voor het eerst in ruim 40 jaar... dat er wordt gestaakt in het Franse betaalde voetbal. Frank Genaut, dankjewel. wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Except for one or two. Some of them are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 If they haven't earned it Keep searching, it's worth it Thursday's new singer for Robbie Williams Go Gentle. The NOS Radio Angel now. Sport. Er moeten minder afstanden worden gezwommen op de wereldkampioenschappen en op de Olympische Spelen. Dat schrijft Pieter van de Hogeband vandaag in zijn column in De Telegraaf. Een halvering van het aantal zwemnummers moet een einde maken aan de langdadige weerwaar van afstanden op grote toernooien. Het is een discussie die al langer moet in de zwemwereld. Johan Kenkhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Dat heb je al meegemaakt als oud Nu als analist voor de NWS dat je discussie terugkomt. Het is toch al wat kritiek wel van Pieter van de Hogeband om gewoon even de helft van alle zwemnummers op het toernooi eruit te gooien. Ja, nou dat is uh, kritiek, uh, dat mag hè. En uh, die is ook wel welkom. En uh, ik deel ook uh, het, het overgrote gedeelte van die kritiek, die deel ik ook. Ik denk dat het een te druk programma op dit moment is. De afgelopen jaren hebben we steeds meer op de FINA en de LEN, de Europese bond, hebben steeds meer nummers toegevoegd aan het programma. Met het idee daarmee uh, het programma ook aantrekkelijker te maken. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Uh, het is alleen maar voller geworden en ik denk dat we inmiddels uh, op het punt staan dat we uit onze voegen barsten en staan ze ook op het punt om nog meer nummers toe te voegen en ze worden ook steeds gekker. Ze gaan mannen en vrouwen samen in een FDV te stoppen. Ja, dat is dat gek? Uh, om, ja, nou ja, kijk het is ludiek, maar het, het voegt niks toe. Het voegt niks toe aan het zwemmen, aan het programma, aan het deelnemersveld. Uh, het wordt alleen maar meer en, en dat is gewoon een verkeerde denkwijze waar Pieter uh, nou eens uh, even wat over wil zeggen en terecht. Maar het is een, uh, een voorstel waarvan je zegt van goh, van die twintig nummers die op een toernooi nu bestaan, gewoon de helft eruit. Is dat haalbaar? Nou, ik, de, helft, de helft vind ik misschien wel wat veel. Want uh, ik, ik denk als we kijken naar de nummers die toe zijn gevoegd de afgelopen tien jaar, daar kunnen we eigenlijk wel weer vanaf. Dan praat ik over de 50 meter nummers van de schoolslag, de vlinderslag en de rugslag. Uh, maar ook de lange afstanden die uh, bij de dames en de heren erbij zijn gekomen. Dan zien we niet een verandering in het deelnemersveld eigenlijk. Het, het, ja, het is gewoon een extra afstand. Nou, als je ook nog eens kijkt naar een aantal nummers uh, waar ook halve finales van worden gezonden. Met name de 200 meter nummers. Ja, daar denk ik ook dat uh, we daar nog wel wat kunnen schrappen. Ik wil niet zo ver gaan dat we nooit meer een 200 vlinderslag uh, gaan zien of een 200 wisselslag. Dat zijn toch wel hele klassieke nummers. Uh, zoals Ada Kop vond daar al goud op in de jaren 60. Dus daar zou ik nog niet zo snel afstand van nemen. Het klinkt, uh, het klinkt Johan, alsof je terug wilt naar hoe het was. Eigenlijk wel. Maar want, wordt het daarmee ook weer aantrekkelijker? Want terug naar hoe nou, het was, is denk... niet per se leuk voor de kijkers, voor de zwemmers... en mensen die de zwemsport een warm hart toedragen. Nou, ik denk dat je, dat je uh, eerst uh, het programma wat rustiger moet maken. Dat er ook iets meer tijd zit tussen de verschillende uh, zwemnummers. En dat je die zwemnummers uh, uh, aantrekkelijker maakt... door ook voor en na een zwemnummer wat meer stil te staan bij wat daar in het water is gebeurd. Kijk, hoe moet je het dus voor me zien? Wat zegt u? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, nu wordt het vaak... Uh, uh, alle nummers worden achter elkaar afgewerkt. En dan heb je eigenlijk heel weinig tijd om echt een race terug te zien... om het te analyseren, om het voor te beschouwen, om het na te beschouwen. Je, hebt, je, je ziet, je kan eigenlijk heel weinig laten zien van een nummer... want de volgende staan alweer klaar. En de haast moet eruit. We moeten iets meer vertellen over het zwemmen zelf... Hoe een bepaalde tactiek, tactiek wordt uitgevoerd, hoe een bepaalde race is verlopen bijvoorbeeld, of hoe, hoe die gaat verlopen. Er is nog zoveel te vertellen over het zwemmen wat mensen uh, thuis niet weten en, en daar hebben we nu ook geen tijd voor. En ja. ik merk dat die behoefte er wel is. Het openingsbod is gedaan door Pieter van de Hoge Band. De helft kan eruit. Het is dus een openingsbod. Kijken hoe de mensen van, uh, van het bestuur daarop reageren. Nog even tot slot iets anders, Johan Kenkhuis. Want er is in de Zwemwereld een videopersconferentie aangekondigd... voor zes uur. Dus over een half uur. Verwacht wordt groot nieuws. Weet je al meer? Nee, en uh, uh, ik volg het op de voet. Uh, het zal ongetwijfeld te maken hebben met uh, het getrek van Jacques Verharen natuurlijk. Dat is uh, wat er op toen werd genoemd vorige week, een aderlating in, in de zwemsport. Ja, ik, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Uh, we moeten het nog even een half uurtje afwachten. Dan spreken we je na 6 uur weer. Jan Kenkhaus, dankjewel. Graag gedaan. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken.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 Een rechtbank in New York doet pas op 9 januari uitspraak... in de zaak tegen de Nederlandse econoom en publicist Helene Mees. De uitspraak zou vandaag zijn, maar is uitgesteld. Mees wordt verdacht van het stalken van de Nederlands-Britse econoom Willem Buiter. Ze zou hem ruim duizend e-mails hebben gestuurd... waaronder dreigmailtjes en erotische foto's. De grote brand in Leeuwarden is ontstaan... toen er iets misging met een losse gaskachel in een kledingwinkel. Een medewerker was bezig met de kachel en de gasfles... toen er een steekvlam vrijkwam. Daarop vloog kleding in de winkel in brand...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 De weersverwachting Willem-Hubert. Het was vandaag een heerlijke herfstdag met op heel veel plaatsen zon en ook maar weinig wind. Alleen langs de zuidgrens startte de dag met lokaal mist en laaghangende bewolking. En dat bleef ook tot begin van de middag wel hangen. Die zon die gaan we morgen in elk geval niet, misschien nauwelijks zien. Want vanuit het zuidwesten gaat er vanavond en vannacht bewolking over ons land trekken. En morgenochtend vroeg valt er in het zuiden al de eerste regen uit. Vannacht liggen de minima tussen de 7 en 11 graden... en morgen overdag wordt het zo'n 17 graden. De vrijdag start dus met af en toe regen in het zuidwesten. In het oosten en noordoosten valt er pas vanaf het middaguur wat regen. Wel spettert het daar dan weer een tijdje door... terwijl het langs de westkust in de loop van de middag weer droog wordt. En mogelijk dat in het uiterste zuiden van ons land... de zon nog heel even te zien zal zijn. En dan de wind. Die is overdag matig boven land. Een windkracht 3 of 4. Terwijl er aan de kust meer wind staat. Windkracht 5 of 6. En dan een vooruitblik naar het weekend. Zaterdag lijkt een zo goed als droge dag te worden, met wat zon en ook wolkenvelden, bij maxima rond 18 graden. Maar op zondag keert de tij. Het is bewolkt en regenachtig en het wordt nog maar 14 graden. Bovendien gaat het erg hard waaien en dat zal ook maandag nog het geval zijn. Kortom, de herfst in al zijn facetten deze dagen. Bijna spaan. Veel ongelukken, dus ook veel files. Ja, het valt ons nogal tegen deze avondspits. Want er zijn veel ongelukken gebeurd, vooral bij Amsterdam en ook in het zuiden. En ook bij Rotterdam zijn nu problemen. Op de A10 Zuid was al heel vroeg in de spits een aanrijding bij het Amstel Business Park. Richting Amersfoort zijn nog drie rijstroken dicht. Het staat vast vanaf de A10 West bij Slotermeer tot aan het Amstel Business Park, 10 kilometer. En we zijn nog bezig met het opruimen en het gaat zeker nog een half uur duren daar. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam daar staat het helemaal vol voorknopend Kleinpolderplein. En dat komt door een gestrande vrachtwagen op de A20 naar Gouda, bij knopend Terbrechtseplein. Vanaf knopend Ketelplein staat inmiddels 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel-West, 14 kilometer. Er was daar een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A28 valt op de drukte vanuit Amersfoort tussen Soesterberg en knopend Rijnsweerd, 12 kilometer...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 Zes over half zes, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. De politie heeft vier hackers gearresteerd. die Nederlandse bankrekeningen hebben geplunderd. En op die manier hebben ze bijna een miljoen euro buitgemaakt. Wim de Bruin van het Landelijk Pakket, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebben ze dat gedaan? Wat er gebeurd is, is dat kwaadaardige uh, software, zogenaamde banking malware. Uh, is geïnstalleerd op computers van onwetende rekeninghouders van, uh, van banken. Banking malware, wat is dat? Dat gaat om, uh, om software um, die, die, uh, die de computer manipuleert, waardoor terwijl je aan het internetbankieren bent er dingen gebeuren die je niet wil, maar die je ook niet kunt zien. En het komt er dan op neer dat de malware uh, betalingsopdrachten toevoegt zonder dat je het weet of uh, bestaande betalingsopdrachten wijzigt. En hoe is die kwade software, wat zo zou je het ook kunnen noemen, dan op de computers van deze gedupeerde terechtgekomen? Wat de, wat de politie is tegengekomen in het onderzoek is dat er uh, door, door mogelijk ook deze verdachte uh, e-mails uh, zijn verstuurd met daarop een, uh, een link. En wanneer je daarop klikt dan uh, installeer je in feite automatisch de kwaadaardige software die je internetbankieren gaat beïnvloeden. Ah, de waarschuwingen die vaak worden gedaan, let op waar je op klikt en daar zijn veel mensen ingestonken? Nou, daar is in al geval wel, wel uh, gebruik van gemaakt van zeg maar de kwetsbaarheden op dit terrein. Ja, hoeveel mensen zijn getroffen? Het uh, onderzoek van de politie dat, uh, dat is uh, uh, zeg maar vorig jaar al begonnen. En dat richt zich op dit moment op meer dan 150 frauduleuze transacties. Van 150 verschillende mensen? Daar ziet het wel naar uit, ja. Die dan dus voor in totaal uh, bijna een miljoen euro zijn verloren? Ja, waarbij geldt dat uh, uh, voor, voor een groot aantal uh, uh, rekeninghouders bij de banken... Uh, ...die schade uh, ook vergoed uh, is geworden door de, door de banken. Uh, dus de schade is er wel uiteraard dan, maar niet bij de rekeninghouders zelf. Ja, Zijn dit kleine particulieren waar we het over hebben? Er zijn, er zijn uh, ook gewoon kleine particulieren zitten ertussen. Ja. Hoe zijn jullie de uh, mensen op het spoor gekomen? Er zijn aangiftes gedaan door verschillende bedrijven en ook, uh, ook wat banken van, uh, van computercriminaliteit... Vervolgens uh, kon aan de hand van het uh, digitale onderzoek worden vastgesteld op welke wijze dan die computers werden, uh, werden besmet door, door die kwaadaardige software. En dat heeft uh, alles bij elkaar uiteindelijk geleid in elk geval uh, tot de opsporing van deze vier verdachten van wie nu wordt onderzocht wat hun uh, rol uh, kan zijn geweest uh, bij deze fraude. Ja, wat kunt u over deze vier mensen vertellen? Het zijn vier mannen die uit vier verschillende plaatsen komen. Ze komen uit Alkmaar, Haarlem, Wouwbrugge en Rode. Wat hun rol is geweest in dit, in dit hele verhaal. Daardoor doet politie op dit moment nog, nog volop onderzoek naar. Ze zijn afgelopen maandag aangehouden. En vandaag de rechtercommissaris in Rotterdam voor twee weken bewaring gesteld. En dan heb je het over vier verdachten, 150 gedupeerden. Een totaal 1 miljoen euro buitgemaakt. Is dit nou een grote zaak in Nederland of zijn er vergelijkbare zaken? Er zijn in het verleden, niet alleen in Nederland, maar ook op buiten Nederland, uh, gevallen bekend geworden van, van, van zeg maar het, het installeren van die kwaadaardige software op computers van, van uh, rekeninghouders van banken. Uh, en dat is, zijn vandaag de dag uh, hele grote groepen mensen die internet uh, bankieren. En daar zijn ook wel, wel in het verleden uh, grote groepen mensen het slachtoffer van geworden. Uh, en niet alleen uh, de rekeninghouders, maar nog wel ook, uh, ook de banken. Onderzoeken naar, uh, naar dit soort, uh, soort computercriminaliteit. die hebben ook wel geleid tot het uh, opsporen van verdachten. Uh, maar het lijkt een, uh, een hardnekkig kwaad. Uh, dat zich in elk geval ook deze keer weer heeft voorgedaan. Wim de Bruin van het Landelijke Pakket, dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Radio 1 Journaal.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 dat was Bart Bruin, de huisarts waar verslaggever Josephine Trehi vanmiddag aanwezig is in Streefkerk. Artsen zijn bang ook in aanraking te komen met justitie als ze meewerken aan levensbeëindiging. En geruststellende communiqués van de inspectie voor de gezondheidszorg doen daar niet veel aan af. Ik spreek met Sander de Hosson, goedemiddag. Goedemiddag. Longarts in het Willeminen Ziekenhuis in Assen. U bent ook hoofdredacteur van het leerboek Palliatieve Zorg. De huisarts die we net hoorden bij Josephine, die is gewoon boos. Ja, nou, er is natuurlijk heel lang onduidelijk gebleven, eigenlijk tot op, tot op dit moment, wat er nou precies gebeurd is uh, bij deze huisarts. Het is eigenlijk niet duidelijk hoeveel morfine er precies gegeven is uh, bij deze patiënt. En dat leidt toch tot heel veel onduidelijkheid bij, uh, ja, bij onze artsen. Uh, ook onzekerheid over wat nou eigenlijk de norm is op, uh, op dit moment. Hoewel het eigenlijk volstrekt duidelijk is hoor. Er zijn hele duidelijke richtlijnen over. Uh. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, gisteren, uh, uh, afgelopen dagen heb ik een, een patiënt begeleid... die uh, terminaal uh, benauwd was. Uh, het is dan uh, normaal medisch handelen om dan uh, laag gedoseerd wat morfine te geven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat je proportioneel morfine uh, toedient... Bij deze patiënten. Wat het is wat de bedoeling in deze laatste fase? Om de kort, kortademigheid te bestrijden. Er is geen, andere doel, geen ander doel uh, waarom je het middel geeft dan het bestrijden van kortademigheid. En wat gebeurde er toen? Uh, die patiënt, uh, ik, heb, ik heb proportionele dosering toegediend. En die patiënt werd op 5 milligram werd hij uh, rustiger. Uh, uh, uh, uh, uiteindelijk uh, nam de benauwdheid toch weer toe en uh, heb ik nog, nog wat morfine toegediend en op een gegeven moment uh, ontstond er uh, refractaire, uh, een refractaire klacht en dan is er een, uh, een is in, dat is dat er eigenlijk uh, de, ja, geen enkele behandeling meer, of dat de benauwdheid eigenlijk op geen enkele behandeling meer goed, uh, goed reageert en er was er bij het einde was echt nabij. En als je geen, geen ander middel meer hebt, dan mag je kiezen voor palliatieve sedatie. Dat is ook normaal medisch handelen. En dan breng je een patiënt in slaap. En dan overlijdt hij uiteindelijk door zijn ziekte in, in, een, in een slaap. En dat is ook gebeurd? Dat is uiteindelijk gebeurd. Wat wilt u is... daarmee vertellen? Nou, het, in deze casus, de dokters die erbij betrokken waren... de patiënt is uiteindelijk s'nachts overleden... maar er ontstaat erg veel onzekerheid op dit moment onder de behandelende dokters. Ook wat angst van, hebben we dit wel goed gedaan? Terwijl het, uh, ja, dat zei ik net ook al, dit is normaal medisch handelen. Maar die angst veel... die groeit door één zo'n zaak die nu buiten is gekomen? Ja, vooral omdat er uh, volstrekte onduidelijkheid bestaat... wat er nu precies gebeurd is. Er sijpelt via de media het een en ander uit... Uh, maar maar nog steeds we hebben we tot op dit moment geen duidelijkheid van de inspectie uh, wat hier gebeurd is. En dat geeft, dat geeft onzekerheid. Maar de dokter die we net spraken waar Josephine was, die zegt van deze collega die is in zijn goede naam en faam aan de schandpaal genageld. Uh, hij is ontstellend hard aangepakt. We hebben het over de man die vervolgens zelfmoord heeft gepleegd. Daar spreekt ook wel een beetje uit dat ze eigenlijk vooral um, hun eigen beroepsgroep willen beschermen. Ja, nou, nogmaals. Ik, ik, weet, ik weet tot op dit moment niet wat er nou precies is uh, voorgevallen. Er gaan allerlei uh, verhalen rond. Uh, de, uh, uh, de inspectie uh, die zwijgt tot op dit moment. Uh, en ik snap dat daar uh, boosheid en woede over bestaat. Ook over de manier waarop de inspectie heeft, uh, ge heeft gehandeld. Uh, of met name ook de begeleiding vanuit, uh, vanuit het AMC. Uh, daar is onzekerheid en onduidelijkheid over. Er had eigenlijk in een eerder stadium al overlegd kunnen worden met de huisarts. Maar goed. Hoe het precies gegaan is, weten we niet. Prima, schuiven we die boosheid even te zijn... en gaan we het hebben ja. over die angst die nu leeft onder artsen. Want die angst kan ook overslaan over de patiënten. Toch ook een belangrijk verhaal. Ja, ik denk dat... Uh, ik, ik hoop niet dat het publiek of de patiënten nu denken... Dat, dat het in Nederland niet duidelijk geregeld is. Er zijn hele heldere richtlijnen. Bijvoorbeeld de richtlijn dyspneu, wat benauwdheid is. Die schrijft ons uh, redelijk duidelijk voor uh, wat je moet geven... in het geval dat er benauwdheid is. Uiteraard is de ene patiënt de andere niet. En is daar... Terecht ook wat ruimte in. He, als patiënten al veel morfine gebruikte, dan, kan je, dan moet je wat uh, meer morfine geven. Maar ja, er, is, steeds... er is manoeuvreerruimte natuurlijk. Denkt u op basis van uw ervaring, als u kijkt naar uw eigen praktijk, dat artsen soms net over die grens gaan? N uh, nee, dat hoop ik niet. Ik dat denk dat niet, we... maar weet u dat? Uh, ik denk dat het de laatste jaren, vooral sinds de richtlijn palliatieve sedatie die er is en sinds de aandacht voor palliatieve zorg die er is, dat dat een stuk verbeterd is. En ik denk dat het een stuk verminderd is. Ik denk dat wij veel meer bewust zijn van, ja, van ons handelen. Er is ook geen aanpassing van die regels nodig wat u betreft? Absoluut niet. Het is duidelijk en de protocollen zijn duidelijk. Maar waarom zijn de mensen dan zo boos? Uh, onduidelijkheid vanuit uh, uh, de overheid wat er precies gebeurd is over deze ene zaak. Over deze ene zaak. Waarom maakt de artsenwereld dan geen uh, vuist en zegt van wij weten hoe het gaat en we hoeven er maar geen angstig te zijn, zoals ze toch nu wel aangeven. Nou ja, er is dermate hoge, grote ophef in de media dat, dat uh, eigenlijk alles uh, onder een vergrootglas begint te liggen en en daar voelen wij ons onzeker bij. Is dat niet logisch? Hoe bedoelt u? Dat vergrootglas? Uh, ik vind het terecht dat er goed gekeken wordt naar uh, hoe het precies gaat. Ik vind het ook terecht dat wij dat op een goede manier kunnen en moeten uitleggen nu aan iedereen. Dat er gewoon duidelijke, een duidelijke richtlijn in Nederland zijn waar wij uh, ons absoluut aan houden. Uh, en ik hoop dat wij uh, ons daarin ook toetsbaar opstellen. Aan de andere kant verwacht ik eigenlijk van de inspectie dat zij zich ook toetsbaar opstelt in deze casus. Die bal ligt bij hen. Sander de ja. Rosson, longarts in Assen. Dank u wel. Dank u wel. Is er inmiddels meer orde in de chaos, als Swaan? Nee, totaal niet. Uh, we hadden een, een minder drukke avondspits verwacht door de herfstvakantie... maar het is helemaal niet uitgekomen... want de avondspits is juist veel drukker dan gewoonlijk. Er staat 300 kilometer file, 80 files. Vooral ten zuiden van Amsterdam staat alles zo'n beetje vast. Dat hangt samen met een aanrijding op de A10 Zuid naar Amersfoort. Bij het Amstel Business Park zijn nog steeds drie rijstroken dicht. Dat betekent dat de A10 West en Zuid naar Amersfoort volstaan. Net zoals de A9, vooral richting Alkmaar nu, heel veel file... Verder is de A20 naar Gouda wel weer vrij bij het Daar stond een kapotte vrachtwagen stil. Maar de files op de A13 en de A20 zijn allebei lang. En de A15 Nijmegen richting Gorkum gaat het weer een klein beetje rijden. Tussen Dodewaard en Tiel 11 kilometer nog na een ongeluk. Maar de weg is ook daar weer vrij. Het Overdiek op Twitter. Een oproep die ik vandaag deed op Twitter. Want het is de laatste keer, mijn laatste uitzending. En die oproep was deze. Wat maakt Nieuwsradio voor jou als luisteraar zo bijzonder? Wat raakt jou echt? Reacties van uw luisteraars kwamen binnen. En die ga ik voorleggen aan iemand die al jaren bij de radio werkt. Iemand die ik zeer bewonder. En die u vast aan de stem herkent. Welkom collega. Dankjewel uh, Tim Overdiek. Frits Pits, welkom ja. in mijn Twitter rubriekje. Twitter zelf ook. Ja. Zeer bescheiden. 686 tweets heb ik gezien. Ja, Laten doe ik het steeds minder. Ah ja, ja, ja, weet ik niet. Dus uh, de, Soms is er een hoos en uh, je wil eigenlijk alleen maar relevante dingen zeggen. En uh, dat is niet altijd het geval. En niet iedereen zit de hele dag te wachten op mijn mening. En ik, heb, ik ben een beetje Twitter moe, een beetje Facebook moe. Maar dat komt wel weer, of niet. Of niet, nou, dat gaan we zien. Ja. Op mijn vraag, wat maakt Nieuwsradio zo bijzonder? Twitter de Marlies Dingens bovenop het nieuws zitten. Er live bij zijn. Daar kan Twitter, hoe snel ook, niet tegenop. Ja. Dat is ook zo. Ik denk dat, uh, dat de radio uh, uh, het snelste medium blijft en uh, ook meteen kan duiden en de, de juiste sprekers uh, bij bepaalde onderwerpen kan zoeken. Dat is ook het mooie van, uh, van Nieuwsradio, vind ja, ik. In dat verband twittert Pepijn nachtzaam vanmiddag, als ik me puur door wat geluid een situatie helder kan voorstellen, wint Radio het van beeld, van televisie? Ja, ik vind per definitie. Omdat je je eigen beelden maakt en je eigen beelden schept. En uh, radio, wat ik, wat, ik, wat ik de grootste kracht van radio vind, is dat die altijd bij je kan zijn. Dus als jij in de auto gaan zitten, gaat zitten, dan gaat de radio met je mee. Ik luister heel vaak naar de radio op de fiets. Eigenlijk altijd op de fiets. En dat vind ik echt. Uh, uh, uh, ja, dat. Dat kan televisie natuurlijk nooit, uh, nooit waarmaken. En dan het gesprek op de radio. Daarover twittert Herman Kouwenberg vanmiddag. Wat mij raakt, zegt hij, is het gesprek met onverwachte kennis, emoties en gevoelens. Pak je daar de essentie van goede radio? Ja, ik, ik, uh, emotie, maar vooral kennis. En, en, en uh, ja, op, op, een, op een zender als Radio 1 wil je weten. Je bent nieuwsgierig. En uh, je, wil, je, je, nou, je sprak net met die longarts over die buitengewoon ingewikkelde zaak van die huisarts. Uh, ja, je, je probeert toch duidelijkheid te scheppen in iets wat buitengewoon vaag is. Waarin de inspectie van de volksgezondheid, uh, vind ik, behoorlijk uh, in gebreken blijft om uh, de media, maar ook de patiënten goed te informeren. En jij probeert dat los te te krijgen en duidelijk te krijgen. En dat is, een, uh, dat is ook iets wat radio moet doen. Iets duidelijk maken wat nog niet duidelijk was. Maar is er een verschil dan tussen die feiten boven water halen en ook die emoties en die gevoelens? Ja, met emoties gewoon. en gevoelens moet je voorzichtig zijn. Die moeten, die moeten vanuit de spreker komen. En je moet niet, vind ik, als interviewer, die emoties een beetje triggeren. Daar hou ik niet van. Dus, uh, uh, van hoe, uh, wat, wat ging er door u heen en hoe voelt u zich nu? En dat, dat kan op, op, op sommige momenten relevant zijn. Maar het is het mooiste als mensen van vanuit hun eigen emotie... Uh, hun betrokkenheid bij een bepaald onderwerp duidelijk maken. En dat is ook je taak als journalist. En volgens mij uh, is dat ook jouw taakopvatting, Tim. Heb ik de afgelopen drie jaar uh, wel gemerkt. Ik heb namelijk, uh, uh, voordat je verder gaat... Ik heb, want jij houdt ermee op. Uh, ja, dat, uh, je wordt er iets heel hoogs bij uh, uh, online. Of uh, wat, wat ga je doen? Eindredacteur bij nfs.nl. Ja. De online activiteiten van NWS krijgen een serieuze boost... Gaan we merken en dan mag ik hem meedraaien. Ja, dus aan die de, de nieuwe media. Ja, En zoals ik de afgelopen jaren naar jou geluisterd heb... heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van een klein dagdicht... wat ik altijd doe in Tijd voor Twee. En deze is speciaal voor jou. Wat Tim voor zijn collega's achterliet was slechts een kliekje. Want de nieuwsgierigste alleragen stelde altijd alle relevante vragen. Nu hij stopt, noemen we zijn techniek voortaan een overdiekje. Ja... ja. Ja, nou ja, dat is, dat is een, een manier van, van, van interviewen waar ik heel erg van hou: om gewoon alle losse eindjes uh, te bevragen en erachter te komen wat, wat, uh, wat, wat de essentie is van een onderwerp. Nou, dank je. Dat ja, nou, wordt wel heel clever de luisteraar natuurlijk. want ik, ik wilde jou uh, op mijn buffert ook even bedanken. Want als kind was je al een inspiratiebron voor mij. Okay. En dan ga ik terug naar de tijd dat ik naar NOS Avondspits luisterde. En dan vooral dat dan heel die lang geleden. Hè? Poplinger, ja, poplimmering. Oh, wat is dat? 40, 50 jaar geleden? Heb ik dat gepresenteerd? Oh. Hey, ja, ja. En dan om tien over zes, als ik er af was, thuis stond te doen bij mijn moeder. Dan luisterde ik naar het moment dat die poplimmering kwam. Ik heb er vaak in ingestuurd. Nooit ja. uitgekozen. Oh, nee. Tot vandaag, want ik heb er eentje geschreven. Ik dacht, ik maak even misbruik van mijn positie bij het NOS ja. Radio 1. Je hebt er nu voor je liggen. Ik zie hem, ja. Ik ga je vragen om hem voor te lezen. En we hebben er speciaal de originele poplimmerik voor uit de archieven gehaald. Hier komt hij. Ooit een droom voor dat jochie uit Brabant. Presentator voor het Luisterend Land. Na bijna drie jaar op Radio 1 is het voorbij. En zegt zo zometeen met lichte weemoed. Houdoe. En bedankt. Fris Dankjewel. Oké. Okay. Het NOS Radio in Journaal Media Overzicht. Hey, wat Jong. Goedemiddag. De Pakistanse autoriteiten waren volledig op de hoogte van de Amerikaanse drone-aanvallen. Dat beweert de Washington Post. Volgens geheime documenten die de krant onder meer via Wikileaks heeft ingezien... wisten topfiguren in de Pakistanse regering al jaren dat de VS-extremisten aanviel met onbemande vliegtuigjes. En officieus steunde ze de aanvallen, zegt ook de BBC. Now we hebben voor een time, uh, tijd, least in de laatste drie jaar, door Wikileaks ook drone we in De deskundige BBC-redacteur zegt dat de Pakistanse regering al zeker drie jaar wist van de drone-aanvallen. Uit de documenten van de Washington Post blijkt dat de Pakistanse regering tegen de Amerikanen vertelde dat ze de aanvallen in het openbaar zouden veroordelen, maar dat ze er verder niets mee zouden doen. De Washington Post kwam met de onthullingen inderdaad... dat de Pakistanse premier Sharif had gezegd... dat hij president Obama had gevraagd... om de drone-aanvallen te staken. En dat valt dus te betwijfelen. VRT-journalist Tim Verheijden is voor het programma Koppen... met een verborgen camera gaan kijken in kledingfabriekjes in Bangladesh. Na de ramp in een grote kledingfabriek in het land... waarbij zo'n 1100 arbeiders om het leven kwamen... was er met name door de bekende kledingmerken beterschap beloofd. Maar zoals Tim Verheijden vanavond zal laten zien in Koppen... er is helemaal niets... veranderd. Wandert. Vermond als kledingkoper begeeft hij zich tussen de kledingfabriekjes in de hoofdstad Dhaka. Net verderop in de stad vinden we 40 arbeiders op een paar vierkante meter, in onveilige omstandigheden. Het is een fabriekje van PSP Textile die onder meer werken voor H&M en Tommy Hilfiger. Hier wordt duidelijk hoe ze de link met Bangladesh omzeilen. Nee, no, ze don't niet the label hier. Nee, no, the label is anders. Ja, ja, zo doen ze dat dus. Geen merkje in de kleding met Made in Bangladesh. Dat is wat belader, maar een land wat minder verdacht is. De ruzie tussen Sofia Loren en de Italiaanse Belastingdienst... is eindelijk beslecht in het voordeel van de actrice. Na 40 jaar. Diverse media hebben er aandacht voor. In 1974 zei de fiscus in Italië... dat ze 70% belasting moest betalen over haar toenmalige inkomen... van omgerekend 276.000 euro. Ze betaalde dat het jaar 60% belasting. Justitiële molens in Italië hadden er dus 40 jaar voor nodig... om de zaken af te handelen. Vandaag oordeelde het Hof van Cassatie in Rome dat Sofia Loren gelijk had. Het is overigens niet het eerste conflict dat ze had met de Italiaanse fiscus. In 1982 heeft ze nog eens 17 in de gevangenis gezeten na een foute belastingaangifte. Dat was toen volgens haar de schuld van haar belastingadviseur... die net overleden was. De Washington Post laat op zijn website zien hoe je het beste kan omgaan met een zogeheten Twitter-troll. Iemand die met provocerende uitspraken, emotionele, het liefst woedende reacties probeert uit te lokken. De krant twittert over de Republikeinse senator Ted Cruz. Een bekende Tea Party-provocateur, zoals hij door de krant wordt genoemd. Uit een peiling blijkt volgens de Post dat hoe meer mensen Ted Cruz kennen, hoe minder ze hem aardig vinden. De reactie van een aanhanger van Cruz... je dagen als propagandamachine van de communistische partij... zullen snel ten einde zijn. Senator Cruz veegt zijn reed af met jullie vot... waarmee hij dus de krant bedoelt. En de Washington Post, dat klinkt nogal oncomfortabel voor de senator. De troll, vraag je, heeft een van jullie revolutionaire erover nagedacht... wat er gebeurt als het volk in opstand komt? De krant, wij zouden verslag doen van de opstand... en waarschijnlijk zou een redacteur de rebellenleider vragen... om een opiniestuk te schrijven voor de krant. Het einde van het medio overzicht Dan hebben we nog anderhalve minuut, wat? Ja, ik heb nog wel een berichtje. Nou, vertel hè, eens wat. Een beest in het nieuws. Een Noorse jager staat op de NOS-site. Een Noorse jager heeft per ongeluk een man neergeschoten die op het toilet zat. Hij mikte op een eland. Maar de kogel vloog langs het dier door de houten muur van het toiletgebouw. Hoe kan je een eland missen? Een wc-bezoeker, een man van in de 70 kreeg de kogel in zijn maag. Nou, hij is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De verwond Verwondingen uh, blijken niet levensbedreigend te zijn. De eland kwam met de schrik vrij. We hebben nog steeds 1 minuut en 18 seconden. Wij Frits, Pits, je bent er nog steeds. Ja, ik ben er nog steeds. Ik ga gaat me mij niet vragen om dit vol te praten. Luister, nee, luister. Ja. Want, want ja. jij gaat natuurlijk dit jaar ook stoppen op Radio 2. Ja. Wanneer houdt dat uh, op? De laatste uitzending is 24 december. Ja. De, en... Maar... Dan zit jij volgens mij met ingaan ja. van volgend jaar... weer gewoon op stoelen waar ik nu zit. Want ja. Wat ga je dan doen? Uh, ik ga een taalprogramma maken. Samen met de redactie. We zijn nu de redactie aan het vormen. Het programma gaat De Taalstaat heten. En daarin uh, vertellen wij hoe het, hoe het met de Nederlandse taal gaat. In De Taalstaat vertellen we hoe het met de taal gaat. Uh, ik verheug me zeer op dat programma. Niet weg te krijgen? Terug nee, nee, niet weg te branden, joh. Hoe doe je dat toch? Ja, weet ik niet. <lacht> Vertel straks maar even buiten de studio.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 Alleen morgen een stoomstrijksysteem van Philips van 159 voor maar 129 euro. En een 1400 toeren wasmachine van AEG van 449 voor maar 388 euro. Kom naar de winkel of ga naar expert.nl. Expert begrijpt het. Accountview bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Hier volgt geen speciale aanbieding. Inderdaad.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 Bananen voor maar 99 cent per kilo. Kijk voor meer informatie op JumboSupermarkten.nl